Twee uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Oud-president Fujimori van Peru moet opnieuw terechtstaan. Fujimori kreeg in december gratie vanwege zijn slechte gezondheid. Maar een rechtbank heeft bepaald dat hij toch voor de rechter moet verschijnen... voor de dood van zes boeren in 1992. Ze werden tijdens Fujimoris bewind gedood door een paramilitaire groep. Volgens de BBC moeten nog 22 anderen terechtstaan... voor de moorden in Pativilcay.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 Afgelopen week bleek namelijk uit onderzoek dat veel ouderen last hebben van een gebrek aan intimiteit en seks. Daar straks meer over. Nu is heel anders. Bij veel mensen staat het kippenvel op de armen als ze het woord ratten horen. Ook in het nieuws hoor je steeds meer berichten over een heuse rattenoverlast. Uh, en daarover praat ik met uh, Marcel Berens. Hij is al 25 jaar ongediertebestrijder. En uh, naast hem documentaire fotograaf Arjan Schuitman. Gefascineerd door de rat. En uh, nou Arjan, jij ziet het ook niet per se als, uh, als ongedierte, toch? Nee, ik vind uh, het nu een uh, prachtige tijd om het over de rat te hebben. Want de rat is lekker actief uh, buiten in, uh, in de nacht. En ik vind het uh, fascinerende dieren. Wat maakt het nou zo fascinerend, zo'n beestje? Um, met name wat, uh, wat wij er zelf van maken. De rat staat uh, natuurlijk vooral uh, staat negatief uh, in het, in het uh, uh, daglicht. Uh, veel mensen vinden het een uh, vreselijk dier. Maar als je er wat meer in verdiept... Dan, uh, dan zie je dat er ook heel veel positieve kanten aan zitten. En uh, dat fascineert me en daar ben ik naar op zoek. Marcel, uh, jij bent ongediertebestrijder. Ja, dat klopt. Is het uh, voor jou, uh, ja, kan je dat begrijpen? Wat, uh, wat Arjan erover zegt? Of vind jij het wel echt, echt ongedierte? Nee, ik kan zeker begrijpen wat Arjan erover zegt. Alleen, uh, ja, het is en blijft natuurlijk, uh, althans, de wilde rat, blijft ongedierte, zeker. Zometeen praten we over verder. Nou, heeft u nou vragen aan een van mijn gasten? Uh, of misschien heeft u zelf wel eens ontzettend last gehad van. Ongedierd. Ik ben benieuwd wat u daaraan deed. Bel naar de studio naar 0800-1121 of stuur een berichtje in de Radio 1-app. We can do anything that we want. Anything that we feel like doing. U hoorde Tears for Fears met Advice for the Young. En uh, u luistert naar Dit is de Nacht. We hebben het over... Uh, ja, ongedierte rattenoverlast. Tegenover mij in de studio... Marcel Berends, ongediertebestrijder... en documentaire fotograaf... en ja, ik kan je ook wel een klein beetje rattenfan noemen, toch Arjan? Zeker, zeker. Hé, hey, uh, Marcel, jij bent de ongediertebestrijding-bestrijder. Uh, wat, uh, wat heb jij vandaag precies gedaan? Nou, uh, vandaag had ik uh, niet zo heel veel werk... maar wel toevallig één particulier... die uh, s morgens belde dat hij uh, een enorme berg met zand vond... in zijn schuur onder een stelling en uh, nou ja, nou kunnen muizen ook behoorlijk zand graven... maar hij zegt, daar is dit te veel voor. Dus ik zeg, nou, het is, uh, het is in mijn eigen dorp. Ik zeg, kom maar straks wel even langs. Dus ik ben er naartoe gegaan en uh, nou ja, daar ben ik gaan kijken. En inderdaad, er lag echt een bult zand. Ik denk al twee, twee grote emmers vol. Dus dat heb ik even de kant gehaald... en ook achter de stelling op een gegeven moment gekeken. En ja, er zat een hol wat eigenlijk onder de damwand van de schuur heen ging. Daar ben ik naar buiten gegaan... En uh, in eerste instantie niks te zien, maar bij de damwand even gekeken en op een gegeven moment stortte het zand in. En toen heb ik de grintegel opgetild. Ja, en daar lag een heel nest onder van plastic zakken, allemaal holen, gangen. En inmiddels al één dode had, omdat mevrouw zelf dus al wat gif gebruikt had. Uh, net zolang tot er geen opname meer was. Nou, dat heeft ze goed gedaan, want dat is altijd wel belangrijk. En uh, nou ja, daarna niks meer geconstateerd. Dus... Maar toch wel eventjes uh, jou ingeschakeld? Toch mij even ingeschakeld om eventjes toch met een deskundig oog naar te kijken. Ze schrokken van wat ze buiten aantroffen toen ik dat ook blootlegde, zeg maar. Dat het en... toch al wat heftiger was dan, uh, dan ze hadden gedacht? Ja, dat je zeker. Ja. Zijn dat dan een beetje de gemiddelde klussen die jij hebt? Nee, dat varieert. Ik, uh, de ene dag heb ik een grote boerderij met houtworm die ik moet bestrijden. Uh, ja, over het algemeen heb ik natuurlijk mijn vaste klanten... waar ik gewoon periodiek uh, de muizencontrole doe... Of er opname is of niet, uh, wering toepassen. Hè. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste voordat je gaat bestrijden. Ga je eerst weren. Dat houdt in dat je een pand probeert zo rat en muis mogelijk dicht te krijgen. Dat ze niet meer naar binnen kunnen. Dus in eerste instantie gewoon preventief zorgen Altijd. dat dat eigenlijk uh, ja, zo moeilijk is, mogelijk wordt. Ja, het allerbelangrijkste is. Uh, kijk, vroeger was het van als je al last hebt dan gooit gewoon, gewoon met vergif. En ja, tegenwoordig heet dat IPM, Integrated Pest Management. Uh, daar heb je ook allerlei keurmerken voor. En uh, ja, Het belangrijkste is gewoon dat je ook met die gedachten mee moet gaan van eerst weren en dan pas bestrijden. En ook uh, ja, stel dat jij thuis zegt, Marcel, ik hoor uh, muizen in mijn plafond. Dan zeg ik van nou, dan uh, kom ik even kijken. En dan ga ik eerst aan de buitenkant van de woning zorgen dat die muizen eigenlijk al niet meer naar binnen kunnen. En helaas, Zodat je eigenlijk niet meteen gif hoeft te gebruiken. Zeer zeker. In een woonhuis moet je eigenlijk niet eens gif willen gebruiken. Want waar mensen geen rekening mee houden... is dat die muis of die rat die gaat dood van het gif. En die komt ergens te liggen. En dan gaat die stinken. Gaat die stinken. En dan is het ja, maar hij verdroogt toch? Ja, hij verdroogt misschien iets sneller... dan dat hij een natuurlijke doodsterft. Maar hij verdroogt niet zo snel... dat die vliegen geen kans krijgen om daar eitjes in te leggen. En dan kruipen de maden ineens uit het plafond. En de stank. En dan de vliegenplaag twee weken later... En dan over... Dus dan zit je huis eigenlijk nog steeds vol met ongedierte. Ja, en dan een jaar later krijg je motjes. Want dan heb je weer de pelsmot... die het vachtje van het diertje gaat opeten. En dan, of tenminste de larven van de mot. En dan komen weer de motjes uit. En dan heb je ook weer motjes in huis. Dus eigenlijk kun je dan beter een klemmetje neerzetten. Dus dat betekent eigenlijk dat als je inderdaad... Uh, zo, uh, als je gif gebruikt... en uh, zo'n rat die gaat dood op een plek dat je er niet bij kan... dat je daar echt misschien wel een jaar last van kan hebben. Of uh, langer. Ja, zeker. Uiteindelijk wel. Maar wat doe jij dan? Nou, wat ik doe ja, uiteraard bij ratten is, is vaak een achterliggende, sowieso een achterliggende oorzaak. Negen uh, van de tien keer heb je te maken met een kapotte riolering of iets ergens of kapotte ventilatieroosters waardoor ze naar binnen kunnen komen. He, dan praat je echt over ratten in huis. Uh, het kan zijn als je ja, meerdere woningen helaas aan elkaar geschakeld hebt dat het bij de buren misschien de riool kapot is. Ja, dan wordt het wel eens zoeken. Maar over het algemeen, uh, vaak vanuit de kruipruimte, toch werken met klemmen. Klemmen vastzetten aan ijzerdraad. Omdat het gebeurt wel eens helaas dat het beestje er alleen met een poot in komt. En dan gaat hij met de klem lopen. Dus zet je, ijzer, ja, zet je met een ijzerdraadje de klem vast en uh, probeer ze daarmee weg te vangen. Maar probeer ook vooral de oorzaak op te zoeken. We horen de laatste tijd ontzettend veel nieuwsberichten over rattenoverlast. Voor de uitzending zei je dat zelf eigenlijk ook al eventjes. Ja. Is het meer geworden de afgelopen jaren? Uh, ik denk dat de, de toegang tot de media meer is geworden. Dus ja. we hebben niet speciaal heel veel meer last van die ratten? Ik denk het niet, maar ik, ik heb daar geen harde bewijzen voor. Het wordt natuurlijk... Uh... Het is niet zo dat jij het heel veel drukker hebt gekregen in ieder geval. Nee, vind ik niet. Nee, zeker niet. Arjan, om even naar jou uh, over te schakelen. Ja. Uh, je vertelde in het begin van het programma al eventjes... Uh, dat je toch al gefascineerd bent door de rat... Waar komt die fascinatie vandaan? Uh, nieuwsgierigheid. En, um, ik werk al negen jaar aan een project wat over uh, rat gaat. Um, het is begonnen bij uh, de muskusrat. Op een gegeven moment uh, zag ik uh, met een natuurgids een, een muskusrat uh, zwemmen. En, uh, ja, prachtig dier. Hij waren uh, door het water uh, klom op de kant. En die gids zei van ja, maar ze worden wel bestreden. En ik had zoiets van ja. Hoezo eigenlijk? Een mooi dier doet zijn ding, zoekt eten en nou, verder eigenlijk niemand tot last. En hoe zit het dan eigenlijk dat we ze wel moeten bestrijden? Dus ja, daar ben ik uh, naar op zoek gegaan waarom dat, waarom dat precies is. En uh, ja, sindsdien is het, uh, is het onderwerp niet meer uh, van me weggegaan. Dus ik uh, heb inderdaad een fascinatie voor de, voor de rat uh, opgebouwd. Het is niet meer weggegaan. Uh, wat voor uh, rol speelt die rat dan in jouw leven? Um, nou, overal als ik ergens uh, rad hoor of uh, lees, of dan ben ik gelijk uh, getriggerd. En dan, uh, ja, dan wil ik natuurlijk weten waar het over gaat en, uh, en wat er aan de hand is. En uh, nou goed, als het in beeld te brengen is, dan, uh, dan kijk ik of het interessant is en uh, dan ga ik erop af. Um, ja, we zijn natuurlijk best wel uh, bevooroordeeld over de rad. Is dat doordat jij daar zo uh, in bent uh, gegaan in dat onderwerp, is dat. Heb je daar een ander beeld van gekregen? Um, vooral veel diverser. Ik ben ook opgegroeid met de, de rat is een, is een vies dier en moet, moet bestreden worden. En als je, je daar een beetje in, in verdiept... Dan, ja, dan zie je dat we de rat op heel veel plekken tegenkomen. He, er zijn mensen die ratten als huisdier hebben en daar heel blij mee zijn... en heel blij van worden omdat het zulke leuke, schattige diertjes zijn. Er zijn heel veel mensen die dat ook... Ja, ik heb dat dan zelf niet. Ik zou het wel vies vinden als ik hier ineens een rat voorbij zou zien rennen. Ja, ja. Maar uh, ik heb ook wel eens op ratten gepast. Vond ik eigenlijk hartstikke leuke dieren. Maar waren er waren ook dan wel vriendinnen die langskwamen die uh, dachten... Uh, vies met die lange staart. Die daar toch al meteen automatisch iets tegen hebben inderdaad. Ja, een vooroordeel zou ik dan zeggen. Ja, klopt. En dat is dan omdat iedereen denkt van een vies beest. Ja. En huisdieren, dat zijn natuurlijk uh, ja, wat dat betreft helemaal geen... Uh, dieren die van de straat geplukt worden en uh, tam gemaakt worden. Dat zijn gewoon uh, gefokte dieren die uh, nou ja, schoon zijn... en uh, niet, uh, niets te maken hebben met uh, wat er buiten op straat loopt. In welk uh, opzicht is uh, nog meer jouw uh, blik uh, op de rat uh, ja, diverser geworden? Um, bijvoorbeeld uh, uh, de rat als uh, proefdier. En er worden natuurlijk uh, dierproeven gedaan om onderzoek te doen zodat wij als mens daar, daar beter van worden. Medicijnen, gedragsonderzoeken, dat soort dingen. En ja, dat, dat fascineert me ook. Het is blijkbaar oké okay om ratten daarvoor voor te gebruiken. Omdat experimenten op mensen uiteraard niet, niet toelaatbaar is. Dat we dat niet toelaatbaar vinden. En de rat is daar blijkbaar een goed, goed middel voor. Arjan, want jij zei eerder, of, uh, je zei net... Uh, hoezo eigenlijk uh, dit beeld? Uh, de rat is toch uh, niemand tot last? Uh, Marcel, jij als ongediertebestrijder... Uh, het is ongedierte? Ja. Wa wa wanneer is het ongedierte? Wanneer is het ongedierte? Uh, je praat over ongedierte... als het aan een van de volgende drie criteria voldoet. Eén van de drie, dus het hoeft niet alle drie? Uh, nee, uh, ongedierte is als het voldoet aan het feit... dat het ons ziek kan maken. Dat is één. Het overbrengen van ziektes... Uh, middels voedselbedrijven en dergelijke. Denk ook aan vliegen, die zitten buiten op de poep en daarna op je bord. Daar kunnen we ziek van worden. Als wij uh, schade ondervinden, denk erbij aan ratten die uh, ja, knagen toch graag aan kabels. Uh, waarom zo specifiek aan elektrakabels? Nou, omdat ze heel vaak in elektrakabels vismeel verwerken in de mantels van de kabels, in het kunststof, om ze zacht en soepel te houden. Dat vinden ratten lekker, vismeel ruik ruikt naar vis, vooral die grijze kabels. Dus dat is knaagschade, kan de brand ontstaan. En als wij hinder ondervinden, nou, één rat, ja, ondervinden we daar hinder van. Dat hoeft niet. Maar denk bijvoorbeeld aan een mierenplaag op je aanrecht. Een vliegenplaag in huis, een vlooienplaag. Door de grote aantallen ondervinden we daar hinder van. En dan valt het ook onder ongedierte. Arjan, als jij dan uh, fotografeert, want jij fotografeert ratten... Uh fotografeer je ze ook knabbelend aan de kabels? Of, uh... Nee, dat is nog niet, uh, nog niet gelukt. Dus uh, misschien moeten we een keer een afspraak maken... dat we dat uh, kunnen doen. Ja, dan kan je mooi met Marcel op pad. Precies, precies. Um, ik vind ook vooral de interactie tussen mens en rat interessant. Het is niet zo dat ik uh, op de loer ga liggen... en alleen maar ratten fotografeer... maar eigenlijk ook wat, uh, wat de mens daarmee uh, mee doet... en de interactie tussen, tussen mens en, uh, en de rat... Kan je eens een voorbeeld noemen van, uh, van mooie foto's die je hebt gemaakt... van interactie tussen mens en rat? Um, Ik zie toch meteen iemand zwaaien met een uh, degenroller. Ja dat, ja, dat zou kunnen. Ik denk dat het ultieme interactie is uh, de Karnimata-tempel in India... waar uh, de rat vereerd wordt. En uh, daar leven, uh, nou ja, de schattingen variëren... tussen de 10.000 en 25.000 uh, ratten... En, um, ik denk dat veel mensen daar al een beetje de rillingen van krijgen. Als ik moest horen. ook al even twee keer slikken voordat ik daar op uh, mijn blote voeten naar binnen stapte. Want je moet uiteraard je schoenen uitdoen. Uh, uit en die, die, die, die ratten rennen loop, allemaal over lopen vloer overal. heen? Ja, ratten lopen overal. Ze zijn natuurlijk gewend aan, uh, aan mensen, omdat daar heel veel uh, mensen op afkomen als een uh, ja, soort bedevaart. En... Um, ja, daar, daar wordt de rat uh, vereerd, wordt uh, gevoed. En uh, nou ja, als uh, ratten bijvoorbeeld over uh, je, je voeten lopen, dan, uh, ja, dan heb je een, uh, een, goede, uh, een goede gestint, zeg maar. Dus dan, uh, dan is het heel positief voor, uh, voor je toekomst. Zijn ze over je voeten gelopen? Um, ik heb het weten te vermijden, moet ik eerlijk zeggen. Je had er niet zoveel behoefte <laughs> aan. Was dat moeilijk? Nee, als de rat op, uh, ze zijn heel nieuwsgierig ook daar. En uh, ze, komen, ze komen op je af. Maar als je dan even met je voet beweegt, dan, uh, dan gaan ze weer verder kijken. Dus dat, uh, het is te vermijden. Heb je daar mooie foto's gemaakt? Uh, ik vind zelf wel, zeker. Ja. Heel interessant. En uh, voornamelijk zie je daar natuurlijk uh, mensen die daar op uh, bedevaart komen... Af en toe komt er dan een, een busje met westerse toeristen langs. Die gewoon heel erg nieuwsgierig zijn. Die heel nieuwsgierig zijn en het zit dan in het programma. En als je ze dan binnen ziet lopen, dan nou ja, de, de reacties kun je je wel voorstellen. Sommige mensen rennen gelijk weer naar buiten. Andere zakdoeken voor hun gezicht. En nou ja, die kijken dan even rond en vliegen gauw weer uh, de tempel uit. Hoe was dat dan voor jou dat jij daar binnen kwam lopen? Dan, dan denk je toch ook wel eventjes uh, oei. ja. Ik, uh, Ook al nou, ben je gefascineerd door zo'n beestje? Dat klopt. Ik, ik was al ziek toen ik daar, daar kwam. en uh, nou, Ik weet niet of het er daar beter van geworden is. Maar het, ja, het is dan toch even uh, ja, twee keer slikken uh, en uh, gaan fotograferen. Het is razend interessant wat daar gebeurt. Fascinerend zelfs. Marcel, ben jij daar wel eens geweest? Nee, ik ben überhaupt nooit in India geweest. Ik heb uh, in, in het heel klein misschien eenzelfde soort situatie gehad in, uh, in 2002... In Baren. Dat is, uh, ja, ik blijf nog steeds zeggen de mooiste klus in mijn leven geweest. Moet je je voorstellen dat je een, een, een vrijstaande bungalow in een villa-wijk binnenloopt. Dat meneer nog tegen je zegt, Marcel, schrik niet. En dat je dus binnenkomt en dan letterlijk uit moet kijken waar je je voeten neerzet. Omdat wat jij in India hebt gezien met zwarte ratten, denk ik, was in dit huis hetzelfde geval met bruine ratten. Dat was heel extreem dus. Dat was zeker heel extreem. Nou, en daar schrok, waarschijnlijk, tenminste, dat kan ik me dan voorstellen... als iemand tegen jou zegt schrik niet... dan denk je, nou, dat zal vast wel meevallen. Ik, ik schrik niet. toch niet meer van een rat. Ik schrik nergens van, ik schrok, schrok hier ook je... niet van... maar ik oh, nee. verbaasde me enorm over het feit dat dit kan en heeft is ontstaan. Hoeveel in... ratten waren daar dan? Nou, we zijn daar ruim drie maanden in die woning bezig geweest. Uh, gemiddeld uh, drie keer per dag daar naartoe. Uh, ook mijn collega op dat, dat moment... Dat uh, lijkt mij extreem lang. Voor extreem lang. En de, wij zijn uiteindelijk met de laatste paar... want je kan niet gaan bestrijden... want je moet je voorstellen, een volwassen gezonde rat weegt een pond. Uh, we zijn uiteindelijk met de telling geëindigd op 1614 ratten. Waarvan de laatste 14 ongeveer dan door de bestrijding nog weggeraapt zijn. Uh, ter plekke uh, werden ze vergast met koolzuurgas. Uh, we vingen ze levend... De vingers in vankootjes bij de staart. Gewoon als je om het hoekje van de muur keek en je zag weer een staart. Nou ja, dan pak je hem en dan uh, snel in de ton voordat hij in je vingers hing. deksel erop en dan met koolzuurgas te plaatsen werden ze vergast. Dus die beesten hebben daar niet van geleden, want dat was binnen 15 seconden gebeurd. Maar gewoon de hoeveelheid. Je moet je voorstellen, je loopt de trap op naar de eerste verdieping. En dan lopen er 20 voor je uit en aan de andere kant lopen er 10 naar beneden. Nou, dan kom je boven en dan heb je hetzelfde verhaal. Dan kom je op zolder. Nou, dan moet je na vijf minuten met je hoofd uit het raam hangen... omdat je anders vergast wordt aan de ammoniaklucht binnen. Van de urine, de uitwerpselen. Ja, heftig? Ja, dat was uh, heel heftig. De woning Maar is hoe uit... kon dat? Hoe kan dat zo extreem oplopen? Uh, wat wij weten... Uh, want ja, goed, helaas heb ik uh, niet mogen filmen... op het moment dat de ratten nog in de woning zaten. Waarom mocht dat niet? Uh, dat wilde mevrouw niet. Die, okay, uh, ja. Ja, die had, uh, het waren ook haar ja, kindjes... Uh, je moet je voorstellen dat, uh, zover wij weten, de geschiedenis was dat 15 jaar voordat wij als eerste buitenstaanders in die woning kwamen... Uh, heeft mevrouw op een ziekbed een bezoek gehad van een ratje, van twee ratjes, omdat er een real probleempje was. Ja, dat was zo schattig. Die is ze gaan voeren. Nou ja, na 15 jaar werd er gemiddeld zo'n 25 kilo kippenvoer per week binnengevoerd aan de ratten. Ze hadden ook al bijna allemaal een naampje gekregen. Uh, ja, ik heb gewoon gezien dat op het moment uh, dat de bewoners een bordje vla aten... dan aten ze dat niet alleen. Dan aten er gewoon tien ratjes gezellig mee uit hetzelfde bordje ja, dat, dat, dat, ja, het is lijkt wel een sprookje, maar het is echt put. Ja, het, het lijkt inderdaad echt wel een sprookje, ja. Ja, ik zeg bij. Want ik, ik kan me ergens nog, nou eigenlijk kan ik me dat ook al niet echt voorstellen... maar dat je dan nog denkt bij twee van die beestjes en dan... Maar op het moment dat het zich zo extreem begint te vermenigvuldigen... denk je toch op een gegeven moment van... Uh, oh. Ja, dit is, dit, je merkte gewoon dat de populatie aanwezig was... die had ook niet meer ruimte om te groeien, want het was vol. En dan lijken ze allemaal gezond. Maar als je goed gaat kijken, ze halve staarten, kale vachten. Dus ja, Omdat het, ze dan uh, te elkaar dicht op, gaan Ja, uh, gaan ze aanvallen. elkaar aanvreten. Ja, zitten dus ze te dicht op elkaar. Misschien toch te weinig voedsel. Ja, en dan krijg je natuurlijk uh, de hiërarchie. Want dan blijven ze dus wel in dat huis... Ja, nou goed, de buren hebben natuurlijk wel is geklaagd van, joh, bij de gemeente. Dat is ook de oorzaak natuurlijk dat we via de gemeente ook de opdracht kregen nu. Ook al was het een eigen woning. Maar ja, dat ze toch wel eens buiten de woning liepen inderdaad. Ja. Want die mensen wilden dus eigenlijk geen afscheid nemen van die ratten? Uh, nee. Hoe reageerden zij dan uh, toen jij voorkwam rijden? Die meneer die heeft ons uh, echt wel geholpen. ook Die besefte er echt wel dat het moest gebeuren. Uh, ja, die mevrouw had daar gewoon heel veel moeite mee. En ook als... Uh, ja, als de ratten dan een keertje prong piepte, nou, dan uh, was het huis weer even te klein. Begrijp je wat ik bedoel? Dus uh, ja, het waren echt uh, ja, huisdieren, letterlijk. Ja, ze gaf echt... Uh, ik zeg, wordt u nooit gebeten? Nou, zegt ze, ja, Dus ze zijn wel stout. Maar dan, uh, ja, dan denk je toch, ze zijn niet ziek geworden. Dus. Maar ze zijn wel eens stout. Was, heb jij daaruit geconcludeerd van inderdaad? Ze weten wel? er wel eens, ja. Maar daar schrok ze niet, uh, niet van terug. Nee, helemaal niet. deden niks. Nee. Een bizar verhaal. Heel bizar. Zometeen uh, praten we verder. Heeft u nou een prangende vraag voor Marcel of Arjan? Of misschien heeft u uh, een uh, bizar ongedierte verhaal... dat u uh, met mij wil delen, met ons wil delen? Uh, ik hoop niet zo heftig als dit verhaal van uh, Marcel. Bel ons naar het nummer 0800-1121... of stuur een berichtje in de Radio 1-app.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 Voor de Summer of Love van YouTube. En u luistert naar Dit is de Nacht, het radioprogramma van de Evangelische Omroep. En we hebben het over ongedierte. En eigenlijk vrij specifiek ook wel over ratten. Tegenover mij in de studio uh, ongediertebestrijder Marcel Berends... en documentaire fotograaf en ja, toch ook wel rattenfan Arjan Schuitman. Marcel, je vertelde net al uh, over jouw werk als ongediertebestrijder. Uh, Hoe ben je in dat vak gerold? Uh, ja, daar ben ik inderdaad letterlijk ingerold. Letterlijk? Ik, uh, ja, ik, ik, <laughs> ik werkte bij een, een, een technisch bedrijf in Veenendaal. En dan ja, ging het op een gegeven moment de economie wat minder. Ik had daar letterlijk uh, weinig te doen. Ik verveelde me te pletten. Nou ja, en ik had toch zoiets van... ik wil wat anders, ik wil weg hier. En uh, mijn toenmalige werkgever die kwam iedere twee maanden langs... om de muizendoosjes te controleren die in het pand stonden. Ja, en... Eigenlijk kwam ik gewoon in gesprek met hem. En hij gaf ook wel aan dat hij iemand kon gebruiken. Dat hij altijd druk was. En uh, nou ja, goed, van het een kwam het ander. Ik heb op een gegeven moment gezegd... Van, joh, als ik nou eens gewoon een week vakantie opneem... ga ik eens een weekje onbetaald met jou mee. En dan gaan we eens kijken of, uh, of ik het leuk vind. Ja En of het klikt. Nou, en zo ben ik eigenlijk in uh, 1993 in het vak gerold. Zo geschieden. Ja. En jouw eerste klus... Mijn eerste klus, dat was een, een, een klus van, van een week. Dat weet ik nog heel goed. Dat was een, een 16e eeuws prieeltje in België. Een, een klus van een week is dat een beetje gemiddeld? Nee, nee, nee hoor. Dit of was is dat heel, eigenlijk was eigenlijk al vrij lang. Dat is heel lang. Dat was echt een, een houtwormbestrijding uh, van, van, van toonzalen, waar koetsen stonden, van een uh, meubelgigant. en. Uh, ja goed, dat, dat wilde die man nogmaals, uh, al was het preventief, toch goed behandeld hebben. Dus we zijn daar echt een week aan het spuiten geweest met vier man. was een behoorlijk grote klus. Ja. Ik ga je eventjes uh, onderbreken, want aan de telefoon uh, Pieter uit Rotterdam. Goedenacht. Goedenacht. Ik begreep ja, ik een dat jij een, een vraag hebt voor uh, de heren die tegenover mij zitten. Ja, ik had een vraag over anticonceptie bij rattenbestrijding. Ik had een artikel gelezen, daar hadden ze in New York uh, een experiment gedaan met zoete room, En hadden ze in twee jaar tijd uh, 46% minder ratten. 40%? 46%. 46%. In twee jaar tijd. En wat is jouw vraag? Ja, ik, toen dacht ik van, ja, waarom doen ze dat dan nu nog steeds met uh, klemmen? als het ook met uh, anticonceptie kan. Marcel, heb jij daar een uh, antwoord op? Nou, Op zich uh, is het mij in Nederland niet bekend... Uh, dat er middelen uh, zijn op het gebied van anticonceptie... Uh, dat kan meerdere redenen hebben. Uh, als het valt onder bijvoorbeeld de biociden... dan moeten er specifieke toelatingen voor aangevraagd worden en dergelijke. Uh, nou ja, als die meneer zegt dat dat in twee jaar tijd zo'n enorme reductie heeft uh, plaatsgevonden... Nou, dan zou dat uh, zeker uh, voor onze markt ook misschien wel een oplossing kunnen zijn. Uh, ik ben er niet mee bekend. Ik had ook begrepen dat je ze niet allemaal dood moet maken... omdat ze ook ziektes kunnen voorkomen... Uh, het zieken voorkomen is mij niet bekend. Uh, de reden uh, waarom ratten wel heel nuttig kunnen zijn. Uh, dat is de enige die ik zo gauw zou weten. Is dat ze in ieder geval onze rioleringen schoon houden. Omdat we nog steeds in Nederland met heel veel harde vetten werken. En dat kookt allemaal aan. En uh, ja, rio, uh, De ratten leven natuurlijk veel in het riool. Worden ook rioolratten genoemd. Ja, en die houden dus eigenlijk onze pijpen schoon. die knagen die vetten weg. Waardoor uh, de pijpen toch uh, relatief toegankelijk blijven. Is, is daarmee je vraag een beetje beantwoord, Pieter? Nou, het ging mij om die uh, anticonceptie. Of, of dat die ook uh, toegepast uh, kan worden. Ja, nou ja, goed. Ik denk dat, uh, dat Marcel daar op dit moment uh, helaas niet heel veel meer over kan zeggen. Nee, ik, uh, ik ben er niet mee bekend. Maar ja, als het toegepast kan worden, dan uh, sta ik er ook zeker voor open. Wellicht uh, is er iets om uh, na vannacht uh, Even naar te kijken. Pieter, dank je wel uh, voor je belletje in ieder geval. En ik wens je een hele fijne dank u, nacht. Dank u. Ja, dag. Arjan, uh, we hadden het al eerder over... jij fotografeert ratten, ziet ze niet... per definitie als ongedierte. Ook wel natuurlijk, maar... jij kijkt graag naar, uh, naar het bredere... plaatje van uh, de rat. En je hebt ook een website opgezet. Klopt. Kan je daar wat meer over vertellen? Ja, de bedoeling van uh, mijn website... Is eigenlijk om uh, ja, wat toegang, uh, makkelijk toegang te bieden tot uh, informatie over, uh, over ratten en over de zaken die ik, uh, die ik tegenkom. En ik heb uh, het, uh, de website The Rat gezet, genoemd, als een soort krantje opgezet uh, waar uh, rattennieuws uh, in, uh, in vermeld wordt. En het is een soort uh, opmaat naar uh, het boek wat ik ooit hoop uh, uit te geven, wat dan over, uh, over ratten gaat. Wat voor boek wil jij schrijven? Of ben jij aan het schrijven? Um, nou, Ik ben fotograaf. Dus het zal uh, hopelijk ook een mooi plaatjesboek worden. Um, daarnaast hoop ik er ook heel veel uh, ja, bijzondere informatie uh, in te verwerken. Um, zodat het, ja, informatie over de, over de rat en de bijzonderheden... ook wat uh, makkelijker toegankelijk zijn. En de rat van een andere kant belicht wordt. Maar wat voor nieuwtjes of wat voor foto's zie ik... als ik, uh, als ik naar de Red Gazette ga? Um, nou, bijvoorbeeld uh, in Vietnam ben ik met uh, weliswaar rattenbestrijders uh, meegeweest uh, om uh, nou, ratten te vangen. Um, ten westen van Hanoi is een dorpje waar uh, ratten gegeten worden. Er zitten heel veel uh, restaurantjes. En nou, ben ik een aantal dagen met uh, de rattenvangers uh, meegegaan om te kijken hoe ze gevangen worden. Maar ook bijvoorbeeld hoe ze uh, nou, bereid worden en uh, hoe ze gegeten worden. En daar haal ik dan bijvoorbeeld een paar uh, recepten uit. En een paar van die recepten komen ook uh, zeker in het uh, boek te staan. Oké, okay, dus daar kan ik uh, straks gewoon lezen uh, hoe ik nou een lekker ratje moet bereiden. Dat klopt, ja. hey, En toen jij in, in Vietnam was, hoe ging dat rattenvangen daar? Dat ging vast heel anders dan, uh, ook al, dan uh, Marcel dat doet... Het hangt heel erg van het seizoen af. Als het, uh, in de omgeving van het dorp zijn rijstvelden. Dus als uh, de rijst aan het groeien is, dan uh, lopen de, de rijstvelden natuurlijk onder. Um, in de dijkjes om die velden zitten dan de ratten. Um, dan worden er uh, langwerpige kooien in de uitgangen gezet. En dan worden de, de gangen volgegooid met, uh, met water. Zodat de ratten eruit komen en dan in de kooien uh, terechtkomen. Um, is het uh, droogseizoen, dus tussen de, de, de uh, rijstseizoenen in, dan uh, is er geen water en dan uh, zetten ze kleine klemmetjes neer in de, de gangen uh, en de, de looppaden van, van de ratten. En dan worden ze opgejaagd met, uh, met honden of met stokken, zodat ze dus over die paden wegvluchten en dan in een klem uh, terechtkomen. En daarna ging jij mee en zien hoe ze die ratten bereiden dan. Want dan hebben ze ze gevangen en worden ze allemaal opgegeten of dat niet? Ja, het is nou, vooral van belang dat ze blijven leven. Want de Shetnamesen houden van, van verse rat. Hè. Dus vlak voordat ze bereid worden, worden ze gedood. Dus dat is van belang. En... Um, ja, er zijn allerlei verschillende manieren om, om de rat te bereiden. In één restaurant hadden ze acht verschillende recepten... en kon je dus acht verschillende gerechten bestellen met, met rat. Heb je ze allemaal gegeten? Nee, ik heb één, één soort heb ik, heb ik gegeten. En, en hoe was dat? Was dat een beetje wat je ervan verwacht had? Waar kan je zo'n rat mee vergelijken? Qua substantie, het wordt over het algemeen vrij lang gekookt of gebakken. Dus het is vrij stug. Um, qua smaak is het moeilijk te zeggen... omdat er heel veel kruiden uh, aan toe worden gevoegd. En dat is ja, of omdat het smakeloos is... of omdat het, uh, de smaak van rattenvlees uh, niet te hard is. Dus het wordt vooral <laughs> gemaskeerd door uh, allerlei uh, kruiden en knoflook... en nou ja, goed, allemaal dat soort, uh, dat soort ingrediënten. Dus de, de pure smaak van rattenvlees uh, zou ik niet durven zeggen. Maar wat je net zegt, omdat het dan smakeloos, uh, sma uh, smakeloos is... Of, of echt niet, uh, niet lekker... Betekent dat dat die ratten dan vooral worden gegeten omdat die nou eenmaal voorhanden zijn? Het is een delicatesse daar. Ja. De, de rattenvangers verdienen heel veel aan het leveren aan de restaurants van, van de ratten. Het levert veel meer op dan ze met de rijst verdienen. En mensen komen van heiden en ver naar de restaurants toe om het te eten. Dus het is echt een, echt een delicatesse. Als je dan zo'n recept straks in je boek zet, dan. Eigenlijk vind ik dan wel dat je het ook een keertje zelf moet hebben gemaakt. Heb je wel eens hier een rat bereid? Nee, en ik denk ook dat dat... Uh, uh, nou, uh, ethisch is het natuurlijk niet zo, uh, niet zo verantwoord. En in Vietnam kon ik zien waar de ratten vandaan kwamen. We hadden ze zelf gevangen, ze kwamen uit het veld. Dus dat vond ik wel verantwoord. Maar als je hier... Uh, nou, de ratten die hier bestrijd worden, uh, rioolratten... Je weet niet waar ze geweest zijn... Of Dan is het deels, risico veel groter. Ja, of zal deels vergiftig zijn of niet uh, wat ze bij zich dragen. Dus uh, nee, dat zou ik niet gauw, uh, niet gauw durven. Jij hebt dus veel de wereld over gereisd. Uh, uh, India, dit verhaal ging over Vietnam. Heb je nog meer van dit soort uh, bijzondere plekken... waar jij bijzondere rattenervaringen hebt opgedaan? Um, in Japan kwam ik een, uh, een kunstenaar uh, op het spoor uh, die van uh, bordjes van, van ratten uh, allerlei uh, bloemen maakte. Dus hij uh, kopieerde bijvoorbeeld een, een zonnebloem. Die maakte hij dan van, uh, van schedeltjes van, uh, van ratten. Uiteindelijk vond hij dat uh, de natuur weer uh, terug moest uh, naar, uh, naar buiten. Dus uh, hij plantte zeg maar, de, zijn kunstwerken weer in de aarde. Zodat ze ja, weer terug waren van waar het vandaan kwam. En dat vond ik een heel bijzondere manier om kunst, kunst te maken. Het zeker bijzonder. Zijn dat, heb je dan ergens zo'n favoriete uh, herinnering... als je dan uh, denkt aan dit Japan, India, Vietnam? Um, ik denk de, um, uiteindelijk de rattenbestrijders... waar het uh, verhaal mee begonnen is... dat me dat eigenlijk het meest is bijgebleven. Um, die hadden een soort fascinatie voor het dier. Hun werk was om het te bestrijden... Maar ze moesten het dier bestuderen om nou ja, het een stap voor te zijn, zoals ze, zoals ze dat noemden. En daar sprak fascinatie voor de overlevingstechnieken en uh, vooruit. En dat, dat sprak me aan. En zo is dat project ook uh, begonnen. Zo is dat begonnen. Ja, ja fascinatie voor ratten. Ja. We praten er zo meteen over verder. Heeft u een uh, mooi ongedierte verhaal? Wat u met uh, ons wilt delen. Of misschien een, een vraag aan Marcel of Arjan. Bel dan naar 0800 1121. U hoort nu eerst Brandon Benson met Garbage Day. U heeft er vast de laatste tijd wel wat over gehoord in het nieuws. Want uh, ja, we hebben best wel een beetje last van ongedierte. En of het nou echt ontzettend veel meer is geworden... Nou, dat is dan misschien toch een beetje de vraag. In ieder geval praat ik over het onderwerp... met ongediertebestrijder Marcel Berends... en documentaire fotograaf Arjan Schuitman. Um, en nou ja, ik denk dat als ik het zo zeg... dat het voor veel mensen wel een beetje een horrorscenario is... zo'n rat die uit de wc... Klimt. Nou, tijdens het nummernet hadden we er even over. Want dat gebeurt, hè, Mar Marcel. Dat kan. Ja, die mogelijkheid bestaat zeer zeker. Gelukkig niet heel vaak. Maar <laughs> uh, ik denk als je op YouTube kijkt dat daar best zoompjes over te vinden zijn. Ik heb er althans wel eens één een gezien. Ja, en Ik heb het onlangs uh, ook meegemaakt, zelfs in een uh, plaatselijk gemeentehuis. Uh, ja, nieuw gemeentehuis. Soeterre, dus onder het maaiveld. Dus via ja, de riool kon die eigenlijk niet binnenkomen. Er zat een bom tussen. Ja, Ook hebben... omdat als je zegt nieuw... dan is dat in principe toch allemaal goed preventief uh, uh, in, aangelegd? Hij kan niet zomaar van buiten naar binnen lopen. Dus uh, de, de, de vraag blijft in ieder geval van hoe is deze rat binnengekomen? Eén uh, rat. Hij heeft twee maanden lang rondgelopen. We hebben klemmen gehad, we hebben vangkooi gehad. Uh, kisten met vergif hebben we gehad. Uh, er is niks aangevreten. Want je kon dus letterlijk aan de wc-bril zien... uit welke pot hij gekomen was ja en de renner die binnen de kantine. En dan ze zich achter een bankje. En daar vandaan via de keuken nou ja, weer terug naar de wc. En hij heeft twee maanden rondgelopen. Nou, ja, toen kwam hij mij tegen. Want die liep daar rond. Op een gegeven moment hebben ze die, rot, rot, die ratten ergens zien, uh, zien lopen. En toen hebben ze jou gebeld. Nou, op een gegeven moment ze hebben ze die rat zien lopen. En het lukte in eerste instantie ook niet met hun eigen ongedierte te bestrijden. Dus toen zijn we, nou, hebben ze mij ook gebeld. ik werk wel meer voor die gemeente. En uh, ja, ik heb ook mijn visie daarop losgelaten. En ook mij lukte het in de eerste instantie gewoon niet. Uh, tot hij na twee maanden zei van joh. Misschien zit hij wel eens achter dat ene bankje in de kantine. Kun je toch nog eens komen? Dus ik er heen gegaan, tafeltje aan de kant. En ik trek dat bankje naar voren. En inderdaad, hij loopt letterlijk achter dat bankje weg. Zo over mijn schoen. Zo naar de keuken. Ja, en uh, toen was hij voor mij. Ja, en toen... Uh heb jij hem uit zijn lijden verlost? Of eigenlijk vooral de ge het gemeentehuis... Het gemeentehuis uh... verlost van de rat. Ja, ik heb hem uiteindelijk met uh, twee bezemstelen... Uh, eentje om de klem te zetten, de tweede een tikje in de nek. Ja, en dan is het gelijk gebeurd met hem. Ja. Ondertussen komt er weer een vraag binnen. Tieneke, goedenacht. Ja, goedenacht. Uh, met Tineke. Wat, wat uh, is jouw vraag? En aan wie precies? Uh, Marcel, als ik het goed begrepen. heb. Ja, dat klopt. Ja, nou, uh, ik heb een kennis en die hebben een, uh, een rattenplaag. Maar ze is diervriendelijk. En dan vangt ze die ratten levend en dan brengt ze ze weg. Ongeveer een kilometer vanaf haar huis of twee kilometer. En nou is mijn vraag, komen die ratten dan weer terug naar de oude plaats? Een beetje net zoals katten dat zouden doen als je verhuist. Ja, want stel dat die ratten jongen hebben... Marcel, komen ze terug? Uh, als ze echt ver genoeg weggebracht worden niet. Alleen, uh, het probleem is dat, uh, ja, en dan ga je wettelijk gaan kijken. Een rat mag niet weggebracht worden vanwege het feit dat je hem uit een leefgebied gaat verplaatsen. Hebben ze ziektes bij zich, ga je dat ook verplaatsen. Ik denk niet dat ze vanaf twee, drie kilometer uh, nog terug kunnen vinden. Tenminste, terug kunnen komen waar ze ja, wonen. Daar uh, staan ze in ieder geval niet onbekend dat ze dan terug gaan naar. Hun oude stekkie. Dus is mij niet bekend. Kijk, als er echt uh, sporen lopen... dat ze dus al vaker wat verder weg geweest zijn. Maar een rat heeft zijn eigen leefgebied. Ja, en dat is toch meestal de plek waar de rattenplaag uh, heerst. Er is ook een hiërarchie. Dus meestal een alfamannetje. Die heeft meerdere vrouwtjes, onderdanige mannetjes. Ja, en het is eigenlijk gewoon uh, soms ook onze eigen schuld. Dus te veel voedsel. Uh, vogeltjes voer... Uh, voedsel wat van, van woningen, van flats afgegooid wordt... omdat het ja, voor de dieren bestemd is, maar ook voor de verkeerde dieren. Het belangrijkste is uh, bij een rattenplaag om, om echt de bron... de allereerste oorzaak te vinden en, en dat uh, ja, proberen op te lossen. Het kan ook een kapot riool zijn... dat ze continu vanuit de riool uh, aangevoerd worden. Dan heb je vaak gaten in de grond, verzakkingen. Ja, en dat, uh, dat moet eerst opgelost worden. Je kunt wel andere dingen doen, maar het is niet de bedoeling dat je ze ergens naartoe uh, wegbrengt. Nee, vaak is het uh, nog dieronvriendelijker bij een rat, die zal uiteindelijk zijn weg misschien wel vinden. Het gebeurt ook bij muizen. Ja, ik ga ze levend vangen met een levend uh, valletje, want dan breng ik ze heel ver weg in het bos. Ja, die buizen die sterven de meest gruwelijke dood, want die weten niet waar ze hun eten moeten halen en waar ze moeten slapen. Dus die sterven letterlijk een hongerdood. Dan kun je beter gewoon een klap vallen hebben dat ze gelijk dood zijn. Tieneke, ja, maar is... dat mag niet van. De, dat mag die niet van. Dieren, ja, oké, okay, dat begrijp ik, Tineke. Maar wat ik, wat ik ja. aangeef, als je ze gaat verplaatsen, ja, dan kan het eigenlijk nog vaak dieronvriendelijker zijn. Omdat het beestje gewoon niet weet waar hij heen moet. En dan uh, ja, kunnen ze toch ook wel een uh, hele vervelende dood sterven. Nou, dat zal ik tegen de zeggen. En de ziekte van Weil? Ja, dat is, uh... Die brengen ze toch over, die ratten? Ja, het ziekte van Wel is een van de bekendste ziektes die ze over kunnen brengen. Uh, wij noemen dat zoonose, met een heel moeilijk woord. Zoonose zijn ziektes die dieren op mensen over kunnen brengen. Uh, vaak uh, via de urine en de uitwerpselen. Dus nog niet eens zo zeker het beestje zelf. Uh, ik heb ooit een keer een man gesproken, die heeft ziekte van Wel opgelopen. Die had een tuinvijver. Ja, en daar zaten regelmatig ratten in, die zwommen daarin. En hij zei, ja, dan ging ik de plantjes doen. En dan had ik wondjes aan mijn handen. En op die manier heeft hij dus ziekteverwijl opgelopen. Dus hij zei, ik ben er gelukkig goed afgekomen. Nou, dat is in ieder nou, geval ik mooi. Ik loop al uh, twee jaar lang. Want uh, die uh, dochter, die moeder, die komt dan wel eens bij me. Maar die wast al die kleding. Maar dus de rattenpeers en de ratten, nou ja. Ik zei, dat moet je niet doen, moet je gewoon weggooien. Maar uh, nou, ik uh, ben continu ziek misselijk en zweten en uh, dus ik heb laatst tegen haar gezegd ik wil niet meer dat je komt want uh, ja, misschien heb je die bacterie wel bij je ik ben vandaag uh, bij de dokter geweest en ik krijg donderdag bloedonderzoek maar die dokter zei als je de ziekte van wijl op ja dan uh, ga je dus gelijk dood maar je, hebt, je kan toch ook voor symptomen hebben nou ik zie hier sowieso iemand uh, nee schudden uh, Arjan over ik weet niet, uh, niet zeker of uh, de ziekte van wel uh, dodelijk is. Um, ja, het is natuurlijk uh, van belang om het uh, te laten onderzoeken... en uh, proberen te achterhalen wat, uh, wat de oorzaak is uh, van de klachten. En uh, zoals Marcel zegt, ja, je, kun, je kunt natuurlijk van, van de ratten van de, van de urine uitwerpselen... kun je inderdaad uh, ziek worden. Ik snap ja. in ieder geval dat het, uh, dat, dat even schrik is. Hopelijk valt het allemaal uh, mee, Tien. Ik, ik, en beterschap en uh, bedankt voor je belletje... En jullie ook bedankt uh, van de informatie van de ratten. Dat ze uh, beter gewoon gevangen kunnen worden... en uh, nou ja, in plaats van weggezet. Precies. <laughs> hey, fijne nacht. Oké, okay, bedankt. Doeg. En nog een goede uitzending. Dank je wel. Dag. En uh, we gaan ook meteen uh, naar de volgende. Uh, Rob, goedenacht. Ja, goedendag met Rob inderdaad. Ik heb een vraag over uh, rattenbestrijding ook. Uh, klopt het dat uh, rattengemeenschappen... Een soort collectief geheugen kunnen hebben. En dan bedoel ik bijvoorbeeld bij stadsuitbreiding. dat is natuurlijk een. In, uh, hij heeft grote invloed op hun uh, leefomgeving. En dat ze dan wel voor tientallen jaren kunnen verdwijnen. maar toch op een gegeven ogenblik massaal weer terugkomen. Ik Kopt zie dat? hier twee mannen vrij moeilijk kijken. Oh jee. Oh jee, ja. Uh, is er iemand die hier. Aan enigszins iets over kan zeggen. Marcel? Nee, ik durf daar geen uitspraak over te doen. Nee. Nou, Arjan ook niet. Uh, toen er uh, gezegd werd uh, uh, collectief geheugen... Um, kwam er gelijk uh, naar boven een experiment... wat in Engeland gedaan is. Met uh, uh, laboratoriumratten. Die uh, waren voor honderd uh, generaties uh, niet buiten geweest. Hè. Dus waren honderd generaties uh, labratten. Die zijn toen in een omgeving uh, buiten losgelaten... En na een aantal dagen hadden ze gelijk al het, uh, het gedrag die ja, ratten in het wild uh, hebben. Dus alfamannetje met onderdanige vrouwtjes, mannetjes. Dus ja, de, de, uh, het natuurlijk gedrag zit, zit in de genen. En of er een collectief geheugen is, dat, uh, dat zou ik dus niet durven zeggen. Dat laten we dan voor nu even in het midden in ieder geval. Rob, dankjewel voor je belletje. Oké, okay, prima. En we gaan gewoon door naar de volgende. Uh, aan de telefoon Frank uit Rotterdam. Goedenacht Frank. Hé hey, hoi. Ik begreep dat... Ik Jan even de groeten doen. Kijk. Ja, wij, ja, wij gaan uh, eens in de maand uh, doen wij een drijfjacht uh, met honden op Rotterdam Zuid. Ja? En daar heeft hij een mooie fotoreportage van op de Radke Z gestaan, uh, gezet. Oké, okay, dus die kunnen wij uh... allemaal bekijken. Ja, ja, ja, ja. Um, ja, wij doen in uh, Rotterdam uh, een experiment met het uh, rattenparadijs... waarin we zeggen van, uh, joh, je kent toch niet van rat af. Ratten horen bij mensen, uh, maar ieder zijn eigen plekje. Dus waar wij naar streven is een natuurlijke stad met leuke bosjes... en misschien ook wel uh, natuurlijke vijanden die ook wel weer gaan komen. En uh, vooral, ja, een rat in huis, dat moet je niet hebben... als spissen en poep overal, dat is niet lekker. Maar het, we lokken ze zelf naar ons toe. Door ontzettend veel. Uh, dat maken we in Rotterdam Zuid mee. Door ontzettend veel eten op straat te gooien. En die beesten zijn slim. En ze zijn lui. Dus op het moment dat jij uh, uh, uh, grote hoeveelheden brood op straat gooit. Ja, uh, opleg Pandoer. Dan, uh, dan gaan ze. Dan ja, ja, komen ze vanzelf wat tevoorschijn. Ja, daar komen ze gewoon op af. En wat we in Rotterdam Zuid op dit moment hebben. Is dat er heel veel. Uh, Gesloopt en gebouwd wordt. En dan, uh, dan uh, is zo'n leegstaand huis wat zo twee jaar leeg staat. Dat is echt een rattenparadijs. Daar hebben ze het uh, helemaal uh, uh, het hele complex voor zichzelf. En als het dan uh, uh, gesloopt gaat worden. Ja, dan gaan die beesten die gaan trekken en die gaan ergens anders een, uh, een plek zoeken. En dan gaan ze overal kijken of ze niet ergens, uh, ergens naar binnen kunnen komen. En dat is het probleem wat we in Rotterdam-Zuid nu op dit moment een beetje hebben. Dat er uh, panden gesloopt worden en dat ze dan naar nieuwe plekjes op zoek gaan? Ja, ja. en dan, uh, dan gaat ineens, uh, ineens iedereen lopen piepen van... Uh, oh, er uh, lopen allemaal ratten. Ja, die zijn zoekende naar een, uh, uh, naar een nieuwe plek. En uh, op het moment uh, stel ik dat je een, een beetje schone omgeving hebt, met leuk groen... ja, dan leven we, uh, leven we met z'n allen leven we samen in de stad. En uh, ja, ratten die hebben een beetje slechte naam. Uh, ja, dat is wel een feit. Dat... Ja, spreeuwen hebben dat veel minder. <laughs> En duiven, ja, sommige, sommige mensen dat zeggen dat duiven dat, dat, uh, vliegende ratten zijn. En eigenlijk, er wordt hier uh, uh, geknikt door uh, Marcel, die is het daarmee eens? Ja, duiven die ja, zijn want... uh, vooral de, vooral de, de wilde verwilde postduif, de stadsduif, de rotsduif, de duiven op de dam in Amsterdam. Ja, wij noemen dat inderdaad vliegende ratten vanwege het feit dat die vaak nog meer en gevaarlijkere ziektes bij zich kunnen hebben. Papagoïziektes er een van, uh, dan eigenlijk ja. de wilde rat. Ja. Maar goed, uh, Frank, ik onderbrak jou wel een klein beetje... want uh, jij wilde volgens mij nog iets zeggen over die vooroordelen over ratten. Ja, uh, wat ik ervan uh, heb kunnen vinden in, uh, in de boeken en op internet... is dat die ziekte van wel, ja, dat dat, uh, dat er echt heel erg, weinig voor, heel erg weinig voorkomt. Dus de, en, de, uh, dus de mevrouw uh, ja, die net belde, belde Tineke, in... maak je je daar dan niet zo'n zorgen over... Nou, ik zou zeker naar de dokter gaan. En uh, uh, dat uh, ratten uh, door je huis heen lopen, dat is echt iets uh, wat, uh, wat je helemaal niet wil. En ik geef wel tips door. Uh, ik hoorde van iemand, die, uh, die had ook ratten in huis. En die ging zoeken waar ze vandaan kwamen. Die heeft de gaten dichtgestopt en hij heeft toen het huis volgegeurd met pepermuntolie. En uh, mottenballen schijnen uh, ook nogal een lucht af te geven... waar ze niet van houden. Dus uh, ja, nou, het is maar een tip. Uh, maar toen ik hier in huis een, een muizenplaag had... Uh, toen was de beste oplossing om een kat in huis te nemen. Oké. Okay. Dus uh, dat, is ook, ja, dat is ook wel gezellig, toch? Frank, bedankt uh, voor de tips uh, die mensen misschien nog uh, kunnen gebruiken... als zij inderdaad last hebben van, uh, van ratten. Hé, hey, dankjewel voor je belletje. Hé, hey, doei. Marcel, uh, jij hebt hier volgens mij nog nooit gehoor van gehoord. Nou, die kat misschien wel, maar... Uh... Nou, ik, ik werd laatst nog gebeld door iemand met muizen. En toen was inderdaad de vraag, of moet ik dan maar een kat nemen? Ik zei, nou, je gaat een kat nemen omdat je een huisdier wilt. Je gaat geen kat nemen om thuis van de muizen af te komen. Want er zijn zoveel andere mogelijkheden voor. Ja, en dat is ook geen garantie. Want als die muis uh, op plekken kan komen waar die kat niet kan komen... dan heb je een kat die helemaal gek wordt van het geluid van die muizen... Krijg je een kat met uh, psychische problemen? Nou, wie weet, maar dan gaat hij lopen krabben en miauwen. En uh, hij wil naar die muis die onder het keukenblok zit, maar hij kan er niet bij. Maar toen het ging over pepermint en mottenballen... toen zag ik jou een beetje kijken van... Uh, dat heb ik nog nooit gehoord in ieder geval. Nou, laat ik het zo zeggen. Ik, ik, ik weet dat er een bepaald middel is uh, om, om katten uit je tuin te weren. Dat is in Nederland niet verkrijgbaar. En dat middel dat ruikt ook heel sterk naar motteballen. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat er best bepaalde uh, repellents, dat zijn afweerstoffen zijn... Ja, die voorkomen uh, of in ieder geval de, de beesten wat meer weren inderdaad. Dat zou best kunnen. Als iemand zegt dat het zo is, dan ga ik niet zeggen dat het niet zo is. Ook weer zo. Uh, in uh, de Radio 1-app kwam nog een vraag binnen van uh, Welma uit Limburg. Zij vraagt, vraagt zich af hoe je uh, zilvervisjes het beste kunt bestrijden. Nou, Ik denk dat ik dan nog een keertje naar jou moet kijken, Marcel. Want ik denk niet, Arjan, dat jij daar het antwoord op hebt. Ja, zilvervisjes zijn uh, franje staarten, zoals we het noemen. En in 9 van de 10 gevallen zijn het papiervisjes... die tegen wat drogere omstandigheden kunnen. Zitten van zolder tot en met beneden. Zilvervisjes vind je alleen in vochtige ruimtes... Uh, woon je vrijstaand, dan kun je door een professioneel bedrijf waaronder ik natuurlijk uh, kun je een bestrijding laten uitvoeren. Het is nooit 100% gegarandeerd, maar dan kun je er redelijk afkomen. Woon je in een appartementencomplex, geschakelde woningen, ja, dan wandelen die beestjes van de ene naar de andere woning. Dan kun je laten bestrijden, maar uiteindelijk zullen ze allemaal weer terugkomen. Maar zijn er simpele dingen die je er zelf tegen kunt doen zoveel, als ze er eenmaal zitten? Als ze er eenmaal zitten, zoveel mogelijk kieren en naden afdichten. En wat heel belangrijk is, haal die zolder van die kartonnen dozen allemaal leeg. Ga kunststofbakken halen en stop je spullen in kunststofbakken in plaats van in karton, Want ze eten echt letterlijk papier. Behang van de muur af, dus noods maar gewoon granol of saus of zo min mogelijk papier. Ja, eh, temperatuur omlaag, als het papiervisjes zijn, veel op zolder bij de cv-ketel... Uh, ja, zwint is lekker, zoals nu koud. Rekken de ramen open als je toch niet op zolder hoeft te zijn. Kachel uit. En uh, daar hebben ze ook een hekel aan. Ja, vooral dat papier dus uh, weg. Want dan heb je eigenlijk gewoon heel veel voer voor, uh, voor zilver, uh, visjes. Nou, ik hoop dat je de vraag van Welma een beetje hebt beantwoord. We praten zometeen verder. Maar dat uh, na het nieuws van drie uur.